Nou, jullie herkenden haar niet meer. Kun jij mij uitleggen hoe het komt dat je om Jasper een partijtje schaakt met jou... niet heeft overleefd? Hij heeft het overleefd. Maar hij was een miserabele schaker. Meteen, bij de opening, heeft hij de koningin... Wat kan gelij... mij jouw koningin schelen? Hij is in elk geval niet thuisgekomen. Hij is weggevlogen. Maar later kwam hij terug. Wat? Wat bedoel je? Lieve tante Cosima, waar gemoord wordt, vallen zoals bekend lijken. Kunt u mij misschien uitleggen hoe het komt dat nog het lijk van tante Winifra... ...nog dat van oom Jasper, nog de lijken van de andere familieleden... ...die ik volgens u vermoord zou hebben, ooit gevonden zijn? De duivel mag weten wat je ermee gedaan hebt. Ja, hij weet het. Ik denk dat je ze begraven hebt. Neem me niet kwalijk, lieve tante, maar dit vind ik zeer taktloos van u. Taktloos? Dat is het toppunt. Zelfs dokter Crippen heeft de lijken niet begraven. Hij heeft ze zorgvuldig eerst. Taktloos! Eerder... Een massa moeder naar verwijden. De koffie. Ik wil geen. Koffie. Dank u wel, mevrouw Dorkwart. Dank u wel. Zeg, mijn, mijn tante is zo verrukt van de ontslag. Is meneer, meneer Munkerberg in de wintertuin? Ja, mevrouw, ja. Oh. Hij zit met zijn oor tegen de muur. Hij kan elk woord horen. Dat, dat is goed. Ziet u wel, u hoeft niet bang te zijn. Wilt u een cognacje bij de koffie? Nee. Aha, u hebt liever een glaasje kerst. Ik wil niets. De cognac en twee glazen, mevrouw Dorkwart? Ja, zeker, meneer Walter. Het is. Dus, uh, Echte Napoleon Brandy, die om Fabian nog ik heeft... Ik wil geen... Tante Cosima, ik zou u dringend willen aanraden... een cognac bij uw koffie te nemen. Zeg, wie uh, Wie is die, meneer Munkenberg? Mijn lijfwacht en getuige. O oh, ja. Daarom raad ik je nu voor de laatste maand. Is het u ook wel eens opgevallen, Tante Cosima... zo in de loop van uw leven... dat het enige wat de aanmatering van een goede daad verontschuldigt... het feit is dat hij nooit... ...wordt opgevolgd. Adriaan, ik zweer je... ...over een uur of, of nog eerder zit je achter gaan. Tante Cosima, ik zou u het volgende willen voorstellen. U neemt die kleine toelage aan... ...u verkoopt... uw dochter aan iemand die haar waardiger is dan ik... Oh. ...en wij blijven vrienden. Moordenaar, familie moordenaar. Ik ben werkelijk bang... ...dat hij me nog eens tot het uiterste zal drijven... En ik zou het u zo graag besparen. Hoort u de raven? Die, die moet je wel horen. Ik versta mijn eigen woorden niet meer. En ziet u ze, daar? Je moet ze wel, wel zien. Ze verduisteren de hemel. Juist. En ziet u, ik hoef maar één woord te zeggen. Een heel klein woordje. Een woordje van één lettergreep. Ik hoef het maar te fluisteren. Ik hoef het maar te denken. En u bent één van hen. O, Brian. Ben je, ben je, ben je kom Opvinden, tante Cosima, niet opvinden. Als u kalm blijft, bent u veilig. Dat zeg ik u voor uw eigen bestwil. Het woord werkt alleen als ik het slachtoffer buiten zichzelf van opvinding heb gebracht. <laughs> ik moet toegeven, ik maak het mijn gesprekspartners moeilijk om kalm te blijven. Maar toch. Hou ik... me, hou me niet voor de gek, Adrian. Precies hetzelfde hebben Patricia en Winifred en Jasper gezegd. Robert lachte en vroeg: Ben jij een tovenaar? Oh, dat waren zijn laatste woorden. En nu kan hij alleen maar te Hoort u het? Zou hij dat zijn? Doe me nu plezier, tante Koziba, en geloof me. Ik wil u helemaal niet in een raaf veranderen. Doe, doe niets. zo belachelijk, Adriaan. Dat waren de laatste woorden van mijn arme om Fabian toen ik hem in een aanval van woede in een raaf veranderde. Oh. En gelukkig heb ik daar nu geen spijt meer van, want... U hebt mij direct verteld dat hij een schurk was. Maar direct daarna had ik berouw. Ik wist niet dat hij me tot zijn universele erfgenaam had benoemd, moet u weten. Oh. Werkelijk, dat was heel royaal van hem, vindt u ook niet. En toch zou ik hem graag weer eens in een mens hebben veranderd. Maar tot mijn grote spijt had ik in mijn kinderlijke overmoed... mijn onvergetelijke leraar in een staat van opwinding gebracht... en hem in een raaf veranderd... voor hij me de desbetreffende formule had kunnen bijbrengen... En nu is oom Nicolaas de enige die hem kent, maar hij is verdwenen. Haber, ja, ik... Laat die mij alsjeblieft verder vertellen. Ik had zoals gezegd, spijt van oom Fabian. Ten slotte heb je toch zeker verplichtingen tegenover je weldoeners nietwaar? niet waar, maar daar denkt u misschien anders over. Oh. Wat de anderen betreft, Patricia, Jasper, Robert, Winifred en hoe ze allemaal mogen heten, die kregen hun verdiende loon. Ze kwamen allemaal hier met hetzelfde doel. Om mij te chanteren. Net als u. Ik, ik, ah. Eerst kwam oom Robert. Hij zei dat ik oom Fabian had vermoord en hij eiste een heleboel zwijggeld. Pas toen ik dat weigerde, begon hij met de politie te dreigen. Wat kon ik anders doen dan hem in een raad veranderen? Toen kwam tante Vinniefred. Zij meende te kunnen bewijzen dat ik twee had gepleegd... en zij eiste daarom een veel hoger bedrag. Waar moest ik ook veranderen en zo ging het verder. Ja. En nu komt u als laatste... behalve oom Nicolaas, natuurlijk. En u stelt onvervulbare eisen. Maar ik... Onvervulbaar. Want ik ondersteun de gezinnen van mijn slachtoffers, dat heb ik u al verteld. Dat doe ik uitsluitend en alleen omdat ik zo familieziek ben... Want u zult moeten toegeven dat er van verplichtingen nauwelijks sprake kan zijn. En jij, wat ben je eindelijk uitgepraat? even denken. Ja, ik geloof dat ik alles heb gezegd. En nu verzoek ik u. Ga jij op mijn voorstel in of niet? Tante Cosima, u hoort hoe de raven u waarschuwen. Ik wil u ook voor de laatste maal waarschuwen. Ik, ik... Oh, I do it! Help! I'm Help! Help! Lord Help! Help. Mag ik mij voorstellen, Munkeberg. Raoul Maria Munkeberg. Walzer. Zeer aangenaam. Zeer aangenaam. Wilt u niet gaan zitten? Graag. Graag. Ja, meneer Munkeberg. U komt een beetje laat. Ja. Nou ja. Hebt u geroepen, meneer Walser? Uh, geroepen? Nee, ik niet. Uh, mijn tante heeft op het laatst nog geroepen. Oh, dan heb ik me zeker vergist. Zal ik de cognac toch maar brengen? Ja, graag, mevrouw Borgwacht. En twee glazen. U drinkt toch ook, meneer Munkerberg? Uh, eigenlijk is het niet goed voor me. Mijn hart is niet meer wat het geweest is. Maar ook één glaasje zal niet hinderen. Wel, nee, vast niet. Hij komt direct... Was dus, om zo te zeggen, in dienst van mijn tante? Hm? Ik was in dienst bij een van uw familieleden, meneer Walser. Tegelijkertijd? Nee, nee. Na elkaar. Zo. U bent dus op de hoogte? Ik ben op de hoogte. Ik heb uw tantes en ons gediend tot hun einde. Tot hun einde... Als mens. Bent u altijd lijfwacht geweest? Ja, ja, ja. Ja, ik ben altijd net te laat gekomen. Waarom? Daar zullen we het straks wel over hebben. Op die wandeling in het Odenwald sloop ik honderd meter achter uw tante Winifred aan. Dicht genoeg om te horen hoe opgewonden ze werd. Bij het partijtje Schaak met uw oom Jasper. Dank u, was... meneer Munkenberg. Ik zie dat u genoeg weet. Geen details, alstublieft. Hmm. Waar werkte u voor u mijn familie ontmoette? Ik was lijfwacht van zeer belangrijke persoonlijkheden in het buitenland. Oh ja? De cognac. Eh, dank u wel, mevrouw Borgwaard. Zal ik inschenken? Nee, dank u. Ik schenk zelf alleen. Land, zegt u? Ja, ja. Drie jaar lang was ik bijvoorbeeld de schaduw van een heer die... Uh, Tiger Jimmy heette? Inderdaad, Adriaan. Ja, mijn beste om Nicolaas. Daar bent u dus. Ja, daar ben ik, ja. Ik hoop dat je er blij om bent. Nu begrijp ik waarom u altijd te laat kwam. U wilde uw broers en zusters uit de weg ruimen voor u, voor u.